ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Bij Knopend Raasdorp is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust. Ja, ja, ja, Pretty Woman. En uh, we mogen eigenlijk vanochtend wel zeggen Pretty Women. Want we hebben hier een heerlijk vrouwenclubje bij elkaar vergaard met allemaal mooie vrouwen. En dan uh, begin ik links. Dan zie ik Honey, nou, Die is er. Beb. Ja, Beb? He, Dolly. Wat, uh, Dolly, Dolly, ja, wou ik zeg. Ja. Zo van in de. En dan uh, ja. kijk ik voor me, zie ik Sandra Lissenberg, ook zo'n knoert. Ja. Daarnaast weer een mooie kanjer Beb. En die hebben we en dan. Tara! Dolly. Dolly zonder conditie. Ja, dat weten we Het Antwoord inmiddels. Ja, daar hebben we het vanmorgen over gehad, ja. ja. Ja, ja, ja, Zeg Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen, lieve kijkers. Wat leuk dat jullie op ons hebben afgestemd. We gaan er weer een gezellige boel van maken. En uh, we hebben weer allerlei uh, uh, informatie meegebracht. Beb die kwam binnen Seulen met een hele grote koffer... Met allemaal nieuws en, en weerberichten. Ja. En heb je er alleen uitgezochte weerberichten? Ja, Oké. Okay. Ja, Eentje die een beetje leuk uit de verf ja. komt. Nou, en, en Harney, die er hoofd is, die, die is helemaal op hol. Want die moet een hele conferentie onthouden. Die ze overigens zelf geschreven heeft. Maar daar is ruimte voor in het tweede uur. En uh, ja, Sandra, Sandra, die komt ons vandaag informeren over uh, één. Leuke activiteit in het bijzonder, maar wellicht nog andere activiteiten. Maar daar gaan we het straks allemaal even over hebben, Sandra. In ieder geval, welkom hier. En ik heb speciaal voor jou een, een, een liedje meegenomen. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ben benieuwd. En ja, ter aankondiging van het interview wat straks met Sandra Lissaber gaat komen, gaan we luisteren naar de koffiebonen Samba. <lacht> Trek je de bakkie? Oh ja, gezellig. Ja. Zal ik het even zetten? Oh, graag, als je dat wil doen. Ja, leuk heer. Yeah. Help je even. Ja. Yeah. We doen de koffiebonen in de koffiemolen. En die koffiemolen maalt de koffiebonen. Die gemalen koffiebonen. Nou, daar zetten wij een lekker bakkie van. In de koffiekom. Ja, we kunnen er wat van. We doen de koffiebonen in de koffiemolen. En die maalt de koffiebonen, die gemalen koffiebonen. Nou, daar zitten wij een lekker bokkie van. In de koffiekan, Ja, we kunnen er wat van. Gezellig. Welkom in ons huisje. Het is hier reuze knus. Ik ben Jasper, hij is Oli. Ja, ik ben Oli, hij is Jasper. Dus je meent het. Het is hier altijd heel gezellig Ja, we krijgen vaak bezoek En die geven we dan koffie Met een lekker stukje koek Zal ik je nog een keer inschenken? Ja hoor, lekker Gezellig hè? Ja, mm, we doen de koffiebonen in de koffiemolen En die koffiemolen maalt de koffiebonen Die gemalen koffiebonen Nou, daar zetten wij een lekker bakje van In de koffiekam. Ja, we kunnen er wat van. We doen de koffiebonen in de koffiemolen. En die koffiemolen maalt de koffiebonen tegen gemalen koffiebonen. Nou, daar zitten wij een lekker bakje van. In de koffiekan. Ja, we kunnen er wat van. Niet slurpen, Jasper. Oh, sorry. Ja, ja, de koffiebonen, samba. Uh, van uh, ja, uh, uh, mensen met kleine kinderen kennen is natuurlijk ongetwijfeld... want het is een van de liedjes uit de Sprookjeshuisjes... de Kabouterhuisjes van Sprookjeswonderland in Enkhuizen... die ik even gebruikt heb. En waarom heb ik die nou gebruikt? Dat is omdat uh, Sandra bij ons is. En ik heb, we hebben Sandra uitgenodigd... om het eens met haar te hebben over een activiteit... die zij bedacht heeft en uitgevoerd heeft op poten gezet. En wat volgens mij best wel een succes is is geworden of aan het worden is. Uh, uh, uh, ik, ik geef trouwens Beb het woord. <lacht> ik, uh, ik, zei al maar... tegen, ik zei bij aanvang al, uh, al tegen Sandra... ik ga hele domme vragen stellen. En toen zei ze, domme vragen bestaan nu, dus ik zit helemaal rechtop. <lacht> Sandra, wat ik heb gehoord is het, uh, het uh, Rode Kruisgebouw. Nou, ik heb dat eventjes gegoogeld... om gewoon niet al te domme vragen te stellen... En daar zijn allerlei vrijwilligersactiviteiten. Voor weet ik wat allemaal. En wat kom jij ons vandaag vertellen? Gerelateerd aan de koffie. Ja, nou uh, allereerst bedankt dat ik hier mag zijn vanochtend, hartstikke gezellig bij deze mooie vrouwen. <laughs> uh, ik zit hier uh, mede namens buurtvereniging Soentje uit Zandvoort Oud-Noord. En uh, nou ja, dat is nou precies de buurt waar het uh, Oude Rode Kruisgebouw uh, zich bevindt. Het is ja. de. Uh, voormalige kleuterschool. Ja, de Nicolas Beetzla, uh, De hè? Nicolas ja, Beetzla, ja. nummer 14 in het steegje. Wordt ook gebruikt als uh, stemlokaal. Uh, dus daar kunnen mensen het van kennen. Uh, de buurtvereniging uh, Soentje uh, die, uh, is al nou, dit jaar 35 jaar dat ze uh, al activiteiten in de buurt Echt? organiseren. Echt? Ja. Zo! Wat ooit begonnen is met een buurtbarbecue tussen ja. twee uh, buurmannen in de Potgieterstraat. Ja. Dat werd een ja. beetje een, een zwaan-klevaan principe. Wat uh, ja. leuk! Dat jaar erop zaten er al zes buren. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een heel groot zomerfeest. En dat bestaat nog steeds. Dat, uh, en dat soberfeest duurt gewoon twee dagen nu, he? Gewoon, het is een festival bijna. Het is, ja, wat moet ik zeggen? <laughs> Wij hebben het uitgevonden, nee. Het is inderdaad twee dagen. Op zaterdag begint het altijd traditioneel met een rommelmarkt... waar iedereen welkom is om zowel te kopen als te verkopen. Je hoeft niet eens uit de buurt te komen. Gewoon, uh, je moet alleen gewoon je eigen... komen? Gewoon komen, met je, met je troepjes en je, of, of je portemonnee, dat kan ook. Ja. Uh, wel je eigen kleedje of tafeltje meenemen... Uh, dan hebben we sinds een aantal jaar uh, het Multiculti Culinair Festival. Uh, daarbij worden onze buurtbewoners gevraagd om iets te maken uit hun land van herkomst. Of, uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld Tsjechische roots. Ik zou bijvoorbeeld dan iets Tsjechisch kunnen maken. Of Mijn man die is, uh, is Brit, dus die zou wat Engels kunnen maken. Wat ik overigens nog nooit gedaan heb, want ik ben op die dagen druk met andere dingen. Maar goed, ja. er staan uh, gelukkig genoeg buurtbewoners uh, die daar uh, ja, heerlijke lekkernijen leuk, aan de man uh, brengen. En ze krijgen hun. Uh, ja, ze, ze mogen daar een, een klein prijskaartje aan hangen. En dat krijgen ze dus weer in, uh, in omzet. Uh, krijgen ze hun, hun kosten dus daar weer uit terug. Dus ze hoeven het niet gratis te doen. Um, nee, en, want ze moeten natuurlijk zelf hun ingrediënten precies, kopen. Precies, ja. Dat, ja, ja uh, en op die ja, manier krijgen ze dat geld weer terug. Of ze moeten ergens, ergens worsten vandaan laten halen. En dat, uh, dus het is, het is geen liefde werk papier wat ze nee, doen. Dat, nee. dat vragen we ook niet van ze. En het, het zijn ook geen uh, belachelijke prijzen van 12,50 of zo voor een broodje. Gewoon heel, nee, uh, gewoon, heel schappelijk uh, bij inkoopsprijs. Laat, ja. Laten we het daarop halen. Um, en dan sluiten we altijd de dus zaterdagavond af met een, een groot buurtfeest. Met een barbecue. En uh, nou ja, waar uh, jong, jong en oud uh, zijn daar welkom om te komen eten en drinken. Uh, introducees, die zijn ook nog welkom. En we zaten afgelopen zomer aan uh, 115 deelnemers. En daar waren we, oh, dat was het oh. op één hoogste uh, aantal wat we in die 35 jaar hebben bereikt. Dus uh, je ziet echt dat het leeft. En dan op zondag. Uh, hebben we de kinderstraatbeeldag. Uh, dan zijn alle kinderen uit heel Zandvoort bij ons welkom. En we bedenken elk jaar wat we gaan doen. Uh, we hebben skelter races gehad. We hebben... Buikglijen. Nou, buikglijen is inderdaad... Het, uh, <lacht> dat hebben we gebombardeerd tot het Zandvoorts Kampioenschap Buikglijen. Hoe nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ging dat? Daar, uh, <lacht> nou, ja, dat is echt fantastisch. De ingesopte... Ja, uh, Zo'n oprasbaan Van, van ja. 20 meter. Met groene zeep. Oh, wat een en, uh, ja, hoe meer massa er natuurlijk achter hangt, hoe zwaarder het kind, hoe verder die <laughs> komt. Maar we hebben, om het eerlijk te houden, ook leeftijdscategorieën. Ja. En het, uh, het, ja, het mooie is dat, dat eigenlijk de hele buurt erbij betrokken is. Ondernemers uit de buurt stellen prijzen beschikbaar ah, om iets mooi. te eten. En uh, het, het, het is echt heel mooi verbindend om zo'n buurtvereniging te hebben. Ja. En ik, ik weet niet hoeveel er in Zandvoort zijn, maar ik denk dat wij. Qua schaal de grootste zijn. En uh, het, ja, het, het is gewoon mooi om. Kinderen die. Uh 35 jaar geleden in de straat aan barbecue waren... die komen nu met hun eigen kinderen. Ja, oh, wat leuk ja. Dat, Maar goed, daar zit ik hier niet voor. Ah, ja. Dat hoeft ja. helemaal niks te dat, dat, dat, dat, is, dat is de inleiding. Ja, um, ja, dat is de inleiding. Dat is de inleiding waar, waarom ik hier zit. Maar in die 35 ja. jaar... Uh, hebben we eigenlijk alles altijd buiten gedaan. Het, het is een beetje uitgebreid. Uh, paaseieren zoeken doen we. Ja. Um, burendag. Maar ook allemaal buiten, want we hadden geen binnen. Een kerstzo. Sorry. Kerstsamenzang. Oh ja, nou, nou, dat, dat, zingen, dat zingen is pas helemaal op het eind, geloof ik. En altijd spontaan. Maar inderdaad onze kerstborrel, onze kerstviering. Ja, ja dat wordt um, ook allemaal En we buiten. hebben gelukkig Bart Botschuiver. met uh, Ja, dat is eigenlijk de de leading man van, van de buurtvereniging. Die doet het ook... Nou ja, van de 35 doet hij het er, geloof ik, 34. Samen met Peter, toch? Peter en, Verswijveren? Ja, met Peter is Verswijveren, die een beetje... klopt. Ja. Het, uh, die, die hebben dat altijd volgehouden... Het, uh, en doorgetrokken. Wim van Echtdoem is trouwens begonnen. Die moet ook altijd genoemd worden, vind ik. Ja, zeker. Um, en dat was een van de buurmannen die, uh, die begon te barbecuen. Met de bar, een van de twee. Ja. En um, helaas niet meer onder ons. Um, maar goed, wij hadden dus geen uh, nou ja, clubhuis. Nee. En uh, Burendag organiseerden we ook nog. En ik merkte op Burendag dat, dat er mensen in de buurt waren... Nou, die vonden het spannend om een kopje koffie te komen drinken... want dat was ons uh, initiatief met Burendag. Je moet het uh, nooit te moeilijk maken om meteen mensen aan het werk te zetten. Nee. te gaan opruimen en zo. Daar zijn bij andere clubjes voor... Um, maar ik dacht van ja, er zijn, ik, ik zag echt mensen heel blij worden... van een kort contactmoment tijdens ja. die Burendag. Maar ja, Burendag ja. is maar één dag in het jaar. Ja. Dus meestal in september. En ik dacht, hm, volgens, mij, uh, volgens mij moeten we hier iets mee. En toen ben ik gaan nadenken, nou ja, het Rode Kruisgebouw. Uh, daar zitten een aantal kunstenaars in uit de oude School Die hebben daar een plekje weten te vinden. Ik had geen idee of er nog ruimte over was... En er bleek nog één algemene ruimte over te zijn. En uh, nee, met een beetje passen mee te brengen en uh, het rooster bekijken. Want daar maken we meer, uh, meer instellingen gebruik van. Hebben wij daar een plekje weten te krijgen op de woensdagochtend tussen tien en twaalf voor de Soentje Koffieclub? Wat leuk! Dus we hebben eigenlijk elke week burendag. Dus, <laughs> dus dat moment van ja, hier moeten we wat mee heb je weten door te trekken tot gewoon iedere week? Ja. Wat goed, joh. Gefeliciteerd. Nou, oh, dankjewel. En dat doen we sinds juni. Zijn we daarmee bezig? En hoe loopt het? Nou, de eerste keer was hartstikke spannend. Bart ja. en ik zaten echt van... Zou er überhaupt iemand komen? Moeten we zelf ik... al die koffie oplurken? Nou ja, ja we <laughs> hebben ook geen moeite mee. Daar houden gelukkig <laughs> van dat, uh, dat... de lied had eigenlijk de koffiebonen Sandra moeten heet. Maar, dat <laughs> <laughs> uh, maar uh, nee, er kwamen er veertien de eerste keer. Zo? Ja, ik had er wel... Oké, oké. Dat is, al, dat in is de al mooi, ja. De week erop... Uh, nou ja, werden we blij verrast door uh, de zeemeermin, uh, want de, de Hollandse nieuwe die boden ze ons aan. Oh, oh, ah, wat nou, toen kwamen er Heet. dubbel zoveel mensen natuurlijk, ja, dan, ja. Eruit, wat eten en drinken verbindt. Hè. Nou, dus helemaal dat, Hollandse Nieuwen. Dat uh, ja, was weer het bewijs, dus dat konden we heerlijk buiten in de mooie tuin doen. En uh, ja, eigenlijk is het, uh, er, er is een vaste kern die altijd komt op woensdag. En ja, dat zijn, de, laat ik het ook maar meteen benoemen, de, de meestal gepensioneerden. Want er dus, ja. werken toch heel veel mensen. Maar ook mensen die thuis werken, die komen wel eens aanwaaien. Mijn dochter die heeft wisseldiensten, komt ook nog wel eens voorbij gevlogen. En het, het is gewoon een heel gezellig clubje. Wat leuk. En en je en ziet nu, oh ja. Sorry. Dat is in het Rode Kruisgebouw, van hoe laat dat? hoe laat ongeveer? Woensdagochtend van tien tot twaalf. Zo. Koffietijd. Koffietijd. Koffietijd. Koffie, koffie, koffie. Met altijd je, wat lekkers erbij. Je, je zei, uh, maar je ziet... maar ik was benieuwd eigenlijk wat je ziet... Ja, dat niet. mensen elkaar leren kennen. Je ziet inderdaad dat er van die mini-vriendschapjes ontstaan nu. Door die koffieclub. Dat geloof ik. Het gaat van mensen die elkaar alleen maar van gezicht kennen. Uit de buurt of misschien net aan de randjes. We zijn ook niet zo van... We doen hier een plasje in dat hoekje en daar een plasje in dat hoekje. En dat is onze buurt. En daar van buitenaf mag niemand komen. Als je het gezellig vindt... En je denkt van nou, dit is mijn slag mensen die hier zit. Of als je eenzaamheid ervaart. Want daar lees ik tegenwoordig veel over. Dat toch vooral veel oudere mensen eenzaamheid ervaren. Trek je jas aan en ga naar het Rode Kruisgebouw. Wat leuk joh. Nou, Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Zijn daar kosten aan verbonden? Moeten mensen een portemonnee meenemen? Nou, voorlopig niet. Dat zal lopen. Nou, te gek. Ja. Worden jullie daarin gesubsidieerd, gesponsord... Uh, of, of kom je allemaal met je eigen huishoudpotje? Nou, we, we, la, laten we zo zeggen: we, we krijgen een, een, een, een, bij, een, een bijdrage vanuit de gemeente en okay. Prewonen. Prewonen heeft een buurtbonus. En uh, nou ja, door gewoon zuinig met je, met je centjes te doen, ja. Uh, ja, hou je nog wel eens wat over om dit dus te kunnen doen. Ontzettend leuk joh. Nou lieve mensen, als jullie allemaal nu bij die, TV, bij die radio en die inderdaad het tv scherm zitten, op naar het Rode Kruisgebouw, want het is nog. Het is tussen tien en twaalf. Op woensdag, ja. Op alleen, één alleen, dag per week? Ja, ja, nee, okay, ik, ik moet okay, nog werken. Ik, merk, ik, ik, moet, uh, ik uh, moet opletten, want ik zou dus al de fiets ja, pakken. Ja, dat uh, wishful thinking, hè, Elke dag even een kopje koffie. Oké, okay, op woensdag. Nou, helemaal te gek. En dat, uh, dat, hoe lang is dit nu al? We zijn begonnen op 11 juni. En uh, we, vorige week met de sneeuw hebben we één keer voorbij laten oh, okay. gaan. Uh, van, omdat we mensen eigenlijk de deur niet uit wilden nee. hebben met uh, ja, de je, verwachte glad logisch. Buik, buikschuiven op het ijzer? Ja, aangezien het Rode Kruis niet meer in het gebouw zit, <laughs> uh, wilden wij die, die druk niet op ons hebben. Dus ja, dat, ja, die uh, zijn helemaal weg, hè? Ja, ja, ja. ja. Hé, maar Sam, gaan er ook nog site, uh, ja, hoe moet ik dat site events komen Komt uh, er ontstaan? Meer? Ontstaan vanuit Komt de coffee club dat je denkt van, hé, hey, wacht even. Misschien zouden we. Ja, je hoeft het niet te benoemen hoor. Want wat in je achterhoofd zit, moet je vaak nog even niet naar buiten Happy gooien. Maar alleen hour. ja of nee vinden we ja, genoeg. Of, je je of, kent me. Mijn, als ik iets in mijn achterhoofd heb, dan ligt het ook een beetje van mijn tijd. Nou ja, toe daarom, bijna. ja, daarom? Daarom zeg, dat zeg dat ik van Ik, date, ik date, uh, speed date. Gaan doen. Uh, <laughs> nou nee, ik wil ook gaan koken. Voor uh, alleen wonenden. Uh, die toestemming heb ik. Uh, om, om, om daar ook te... Er zit een klein keukentje in het, uh, in het Rode Kruisgebouw. Jo. Met een uh, gasfornuisje Maar om uh, ja. Ja, voor, voor alleen wonenden om eens een keer samen te eten. En dat dus weer niet elke week. Want anders, ja, ik, ik heb ook nog andere dingen te doen. Nou, dat is wel dapper van je uh, inderdaad. Koken voor meerdere. Ja, ik, maar ik moet mezelf er wel... Uh, eigenlijk had ik het nu al willen doen. Maar zoals jullie misschien wel horen... heb ik een beetje een hees stemmetje. En een, uh, een beetje een snothoofd. Dus ik, uh, ik moet nog een beetje, een beetje opkrabbelen van, van het ziek zijn. Maar uh, dat staat wel in de nabije planning. En, en ik de, hoor je zeggen, dat is dan niet vaak... maar dat is dan... Eens in de zoveel tijd. Ja, ik zit nu te denken aan uh, om de week. Ja, toch? Nou, dat is best een hoge frequentie. Ja. Maar het, het, het, het, je moet alles kunnen proberen. Ik, ik, ja, ik, tuurlijk. Ik zeg niet meteen dat, uh, dat ik dit tot mijn uh, pensionering moet gaan doen. Maar, nou, kijk uit hoor. Het lijkt me wel mooi. Ja. Want, ja alleen, elke dag alleen eten met je bord op schoot. Dat, ja. Uh, ja, het gaat ook zo vervelen. Het Pluspunt was ook zo'n soort voorziening, en die is afgekalfd omdat er problemen waren met het koken. Mm -hmm. Dus er is ook een gat gevallen. De mensen ja, maar ze doen dat... het toch weer? Doen ze het weer? Ja, voor mij doen ze het ook. Okay. Maar het, het is inderdaad, qua, wat ik heb gehoord: qua afkalfing zijn ze van een drie gangen naar een eenpansgerecht gaan. En eigenlijk dat eenpansgerecht ben ik ook wel van plan. Ja, ja, ja het lijkt ik, het toch het, ook het, het doel is samen eten ja. en uh, geen restaurantbeleving. Nee. Ja, maar is, misschien uh, willen mensen jou helpen, dat je het niet alleen hoeft. Zeker doet. willen ze dat. Dus vandaar dat ja, ik dat, ik dat, dat, dat, dat het, wel ja, durf. Meerdere mensen ja. Ik heb, ik ja, heb ja, ook uh, al gezegd dat. ik Maar, kan maar ook ik, uh, ik heb totaal geen ervaring in het koken voor groepen. Mijn grootste groep thuis was drie. Ha, okay. dus, uh, nou, maak de borst maar dan. Uh, uh, ik, uh, nou ja, alle, alle uh, tips en adviezen... Zijn, uh, zijn meer dan welkom voor mensen die, uh, die weten... Wel in welke verhoudingen er gekookt moet worden. Maar ik, uh, het, het, ik wil het maximaal ja, uh, acht à tien personen. Okay. met grote wil ik het ook. En heb je dan ook een, een datum in je van Dan ga ik het ook concreet maken. Nou ja, wat ik zei... ik had het eigenlijk al nu willen doen... Uh, uh, maar ik moet nog even met de andere gebouwgebruikers in conclave ja. uh, of de avond Keuken, die ik in, uh, in gedachten heb... of dat ook wel past in uh -huh. het schema. Nou, ja. Dus uh, beste luisteraars, als je zegt... ik wil wel graag een worteltje snijden... een kommetje raspen, <lacht> meld je. <lacht> <lacht> nou, hartstikke mooie initiatieven. Ja, ja buurtverbinding. Het is ook een, een, een wereld waarin we vooral om verbinding vragen. Hè? Ja. En het, het, het is ook, ik, ik zie ook wat het oplevert. Ja, ja maar zo ja. is het ook. We zijn allemaal de isolatie ingeduwd nou. op een gegeven moment. Ja. En het is dan heel lastig om daar weer uit te krabbelen. Maar ja. door zulke initiatieven zoals wat jij nu doet. Uh, gelukt dat de ja, <laughs> lukt, lukt dat toch, je weet dat je gefilmd wordt hè? je zit er, oké, okay. maar goed uh, <laughs> Ja. Nee, mee, dat ik daar wat ik, van heb ik, ik weet niet of jullie via de web kijken, maar Sandra is een beetje gek aan het doen om te, te proberen contact met me te krijgen door het woud van stangetjes en draadjes en Um, maar even kijken we ja. we het over hebben. Oh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Na de eeuw van de individualiteit zijn we er hard aan toe, ah, toe. om samen ja. te ja. gaan zitten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, ik weet nog wel dat toen de, de term kwam. Hè. Wat was dat ook alweer? Lijf, uh, nee, uh, uh, honger. Nee, uh, uh, lijfhonger. Wat was dat ook alweer? Lijf eet? Oh ja. Nee, huh? nou, ik, huidhonger. <laughs> huidhonger. Oh, huidhonger. Huidhonger. Huidhonger. Ja. Ja. ja, dat je, dat je zo'n behoefte kreeg allemaal... Om, om eens iemand te omhelzen of, of ja. een schouderklopje... Te, een ander aan te raken, wat, wat toen daarvoor zo normaal was. Ja. En eigenlijk is het heel langzaamaan weer een beetje aan het terugkomen. Maar ik, ik denk, zoals wat jij nu doet, dat kopje koffie... het gaat, ja, dat kopje koffie hoort erbij... maar het doel, het doel ligt veel hoger en mooier dan dat hele kopje koffie natuurlijk. Sorry dat ik hier, maar zorgt het ook een beetje voor sociale controle. Helemaal zeg, juist. Je hè? denkt van, nou, ja. Kijken, ja, maar, maar, juist, het is zo Ja, geweest. Gaan we eens even Ook die harde kern die altijd bij de koffieclub komt. Oh, die is er niet, waar ja. is die? Oh, ja. Nou, ja, dan, dan, dan weet die weer waar, waar die is. Ja. Maar ook inderdaad van... Oh, nou, die hebben we ook al een tijd niet meer gezien. Ja, nee, ja. zo is het. En, en ja. mensen zullen ook misschien... eens wat vaker bij elkaar aanbellen... Ja. van hoe gaat het met ja. je? En joh, het is dé opstap... Naar nou. weer een normale maatschappij en laten we hopen... Dat, uh, dat het komende kabinet dat niet weer de kop in gaat drukken. Dat het allemaal weer moeilijker wordt. Nou ja, toen wij vorige week ook die, uh, die koffieclub cancelden vanwege het, ja. uh, het weer. Ja, ja. Uh, daaronder kwamen een aantal reacties. Goed dat jullie dit doen. en, uh, en ik, ik heb daar nog een follow-up aan gegeven. Als er iemand medicijnen of boodschapjes nodig ja. heeft... Ja, en de, de deur niet van. uit... Ja. Ik, ik had liever dat niemand de deur uit ging. Maar soms is het niet anders. Nee. Geef het even door. Dan moeten we even kijken hoe we elkaar hierin kunnen helpen. En ja. de reacties onder die uh, Facebook post. Maar ja, vro vroeger was dit altijd zo. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, En als het vroeger zo was, dan kunnen we dat gewoon weer terughalen. Althans gewoon. Het kost misschien een beetje inmasseren. Voor de, Zeker. Voor, voor de generaties erna. Ja. Maar uh, nou ja, de, de tijd die dat, dat geluk nog heel gewoon was. Ja, Het uh, was eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerde tijd. En uh, voor Oud-Noord... Nee, dat is een beetje zo'n wijkje uit zo'n tijd. Ja. Dus uh, ja, hopelijk kunnen we dat uh, daar behouden. En Harta, nu moet ik wel moet ik... zeggen dat wij een uh, voordeel hebben... ten opzichte van... Uh, nou ja, noem een wijk met veel hoogbouw. Ja. Uh, Nieuw-Noord bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je realiseert je vaak niet... hoeveel mensen daar wonen in zo'n flatgebouw. Ja. Zo'n ja. flatgebouw is eigenlijk al een wijk op zich. Absoluut. Zeker. En ja. uh, daar heeft het weer een hele andere dynamiek... Ja. om verbinding te maken... dan in een wijk waar iedereen meteen zijn dus deurtje open ja. doet... en in uh -huh. zijn tuintje staat. En langs en elkaar loopt. En precies ja. langs elkaar loopt. Ja. Dus dat... Uh, dat ja, ik, ik, ik zou uh, Nieuw-Noord hetzelfde gunnen als dat wij uh, hebben, ja. Of tenminste, misschien nou, ja. Nieuw-Noord niet is zijn, het heel, maar in Heel geheel... Er ook zijn ook in, in wijken in, in Zuid natuurlijk. En in het centrum waar, waar kinderen wonen, mensen wonen... waar die ook ja. misschien behoefte hebben aan dat contact onderling. Ja. En dat oh, ja. saamhorigheidsgevoel uh, gaan, gaan opkweken. Ja. Ik, uh, ik, ik ben ontzettend trots op jou, Sandra. Dat je dit weer allemaal bedenkt. Maar dan ook nog uitvoert... Want bedenken is één, maar dan uh, ermee aan de slag Doen. gaan en het volhouden. Dat is een andere en dat doe je. En ik, ik vind het fantastisch dat je dit zo voor elkaar hebt gekregen. En je ziet, hè, net zoals 35 jaar geleden... sommige dingen beginnen klein, hè, met één kopje koffie. Maar op een gegeven moment kan het zich zomaar verspreiden als een olievlek. En, en dat het straks uh, voor, voor zo'n hele dorpsgemeenschap ja. uh, betekenis gaat ja. krijgen... in plaats van de paar straten die je nu betrekt. En ja, ik weet ook dat er mensen uit andere buurten al bij je komen... om even gezelschap op te zoeken. Mensen die veel alleen zijn. Dus ja, je ziet het al gebeuren. Je ziet het al gebeuren. Hé hey Sandra, ik, is er nog iets wat je zou willen zeggen wat we je niet... of ja, we hebben je niet zoveel hoeven vragen... maar nee. wat je <laughs> nog niet verteld hebt... <laughs> Ideaal, ideale gast. Ja. Nou, bedankt voor, uh, voor het compliment. Ik, ja, wat ik wil zeggen is dat ik de koffieclub niet uh, alleen hoef uit te voeren. Ik krijg daar ja, altijd de, de, ja, steun van, van Bart. We doen het eigenlijk met z'n tweeën. Goed zo, leuk. Hè? Dus dat uh, die, die, uh, ja, Bart en Sandra, dat een soort van dynamic duo zijn we. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. dat is ook zo. Want uh, de een bedenkt dit, de ander bedenkt dat. Maar jullie doen het allemaal samen, hè? Ja. Dat, uh, al die, uh, nou, uh, mijn respect hebben jullie. Ik maak een diepe buiging. En uh, ik hoop echt dat, dat, uh, dat door jullie heel veel mensen zich een stuk minder eenzaam zullen voelen. En leuke vriendschappen opbouwen. Maar laten we het houden bij die gezellige woensdagochtend. Van 10 tot 12 aan de Nicolaas Beetslaan. En uh, ja, mensen zijn welkom. Hè? Zeker. Oké, okay. ja, absoluut. Hey, hartelijk hey, bedankt. bedankt. Dank jullie wel. En ik heb weer uh, nog een speciaal liedje voor je meegenomen. Ja, die kan je natuurlijk niet overslaan hè, met een gesprek ja. als deze. Ja! Vraag, vragen we om. P.O.F. de kunst. Ik sta op, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar Danks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul, de zon. Ja, VOF de kunst met één kopje koffie. En we hebben allemaal gezien mensen wat dat ene kopje koffie kan veroorzaken. Hoe dat mensen weer uit hun huis trekt. Hoe dat mensen weer met elkaar verbindt. Dat er weer vriendschappen ontstaan door dat kopje koffie. En stel je nou toch eens voor hè, dat dat over de hele wereld zou, zou gebeuren. Als je, gaat, als je een beetje gaat dagdromen. Of stel je voor dat iedereen elkaar samen dat kopje koffie zou drinken en, en samen tot begrip zouden komen. Wat dat betreft lijk ik misschien toch wel een heel klein beetje op John Lennon. Een weerbericht. Onze weerman Rico Schreuder vertelt ons vandaag het volgende. Vandaag kan het eerst nog wat regen vallen... maar vanmiddag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 10 graden en er waait een matige zuidenwind. In het weekend is het veel vaker droog en breekt de zon af en toe door. Morgen is het nog 10 graden en zondag is het maximaal een graad of 7. Want daarmee, zo Rico dat verwoord, is de operatie afkoeling begonnen. Ja, mensen, het gaat weer eventjes koeler worden. Volgende week is het droog en bovendien zijn er flinke perioden met zon. Maar maandag en dinsdag is het nog maar een graad of 5. En tijdens de nachten zelfs rond het vriespunt. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan kouder, nog kouder... en neemt de nachtelijke vorst toe. Maar op termijn uh, gaan we nog zien wat dat winterweer op moet leveren... en hoe het verder gaat, dat moeten wij nog afwachten. En Rico wenst ons daarbij een fijne vrijdag. Nou, dankjewel je wel voor ja, dit... Ja, uh, even stil van, hè? Ja, dat zeker, we gewoon uh, zeker. de schaatsen nog niet op moeten bergen. Nee, nee, het kan altijd <laughs> nog, hè, die elf steden toch. Je weet het niet. Nee? Ja, weet het ja, niet. ja, ja, ja. Hé, hey, dankjewel voor, dit, uh, voor het voorlezen van dit weerbericht. Of had je hem uit je hoofd geleerd? Uh, ik heb hem niet uit mijn hoofd geleerd. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nou, nee. dank voor het lezen. Ik heb wel mijn best gedaan, maar dat lukt gewoon niet. <laughs> hey, ik zit te denken: zullen we weer even een liedje doen? En dat we dan gaan kijken of er nog wat nieuws is aan het yes. is. Want er, er zal gerust wel wat nieuws zijn, toch? Tuurlijk. Ja, oké. Okay. We gaan even lekker naar Frankrijk. Even naar de vlindertjes kijken.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 Ja, ja, ja. Er, wil, er staat iemand die wil ook graag muziek maken. Maar die, die moet toch heel even wachten. Even terug naar de gang. Want we hadden afgesproken. En dat had ik ook eigenlijk klaargezet. Maar nu stond ik weer met Sandra te praten. Oh, het is toch wat, hè? Jeetje, Mina. Uh, nou, dat, dat jingeltje zullen we dan maar... Of zal ik hem toch nog maar even proberen. Kijken of hij het meteen doet. Soms had hij even op zich wacht. Ja, daar is hij. FM Regio Nieuws. Nou ja, het regio is natuurlijk dat onze badplaats uh, 200 jaar bestaat. Nou was dat officieel, was het markeerpunt vorig jaar. Want het blijkt dat in september 1825 vijf heren van aanzien en Amsterdam... Uh, die, die een plan presenteerden voor een verharde weg... Uh, met een eind van die weg aan zee. Een badhuis aan zee. En zo ontstond een plan voor de negotatie. Te weten het gemeentebestuur van Haarlem en Zandvoort. Als mede de provincie enzovoort. Toen werd Zandvoort een echte badplaats. En uh, dat gaan wij dit jaar groots vieren. Het zijn natuurlijk allerlei evenementen waarbij wij ook wij van ZFM jullie volledig op de hoogte zullen houden. Maar wat nu al te vermelden is, is dat bij de grote Lightwalk... en die is 30 januari aanstaande. En ik moet zeggen, die Lightwalk die loopt storm. Dus als u nog mee wilt doen, uh, schrijf u in. Um, wordt er een kunstwerk uh, wordt er onthuld. En dat kunstwerk dat is uh, speciaal voor Zandvoort Badplaats... Um, het is een, um, een, een, de historicus Koen Marijt heeft een onderzoek ontstaan, uh, gemaakt naar de ontstaangeschiedenis van de badplaats. Hij heeft ook een, een, een rapport daarover gepresenteerd. En er wordt een, uh, een feestelijk geopende onthulling van een gloednieuw lichtkunstwerk. Ja, vandaar ook bij die Lightwalk op het raadhuisplein. Dus bij de Lightwalk. En ik denk helemaal aan het eind van die lightwalk, vrijdagavond 30 januari, wordt er op het Raadhuisplein een gloednieuw kindluchtwerk. Kunstlichtkunstwerk. gepresenteerd. Ja, ik ben er helemaal van oh, ik ben er helemaal van onder de indruk, hoort u al. <laughs> Na aanleiding, ja, naar aanleiding van, uh, van alle onderzoek die er is gedaan naar het ontstaan van onze Badplaats. En um, dat. Uh, nou ja, daar bent u van harte bij uitgenodigd. Als u bijvoorbeeld abonnee bent van de plaatselijke krant... het Haarms Dagblad, laat u dan niet in de maling nemen. Want hier staat, ja, ik heb zelf namelijk... hier staat zaterdagavond 31 januari. En aan het begin staat er uh, vrijdagavond 30 januari. Dus gaat u nu even kijken wanneer die Lightwalk is. Het is aan het eind van de Lightwalk. Wordt dit kunstwerk gepresenteerd. Ja, ik dacht, ik dacht zelf eerlijk gezegd uh, dat het uh, de 31ste 31 was. Hè? Ja, ja volgens mij. Ja. ja, meestal is het op zaterdag. Ja, ja toch? Ja. Even kijken. Staat het hier? Start en finish. Even kijken. Er staat hier weer geen datum bij, alleen de tijd. Nou, we ja. zoeken het even op. Ja, we, zoeken, we zoeken het, het even maar, op en kijk, dan komen we. Ik ben van terug. de evenementencommissie van de Agatha-kerk, dus ik zal het jullie maar verraden. Ik hoef alleen maar mijn eigen agenda te raadplegen. Oh. Het is zaterdagavond 31 januari in de jullie Ook ja. in de Agatha-kerk een bakje koffie komen drinken. Oh, oh dus. Wat een koffiemoment allemaal is. Nou, ja, zeker jongen. hè? Ja, ja, jongen. ja. ja, ja. ik. Ja. En daarna ja. vindt dus het, de onthulling van het lichtkunstwerk plaats: Raadhuisplein. Meelopen of in ieder geval daar naartoe rollen om daarbij te wonen. Oké, okay. goed. Okay. We gaan patapata uh, pata doen. Ja, Tata van Miriam Makeba, daar luisterden we net naar. En ik, ik kijk eventjes naar Beb, Beb, Beb, Beb, of... of Jij, jij hebt jij ja nog niet. Nou, ik vond het wel leuk. Dus de, de, de, de krocht was van de week in werking gegaan. Ja, met ja. Hildering. Met Hildering. Hè? En ik hoor toch hele positieve verhalen. Het is mooi geworden hoor. Het is hoor. mooi geworden, oh. maar ook uh, Hildering heeft het fantastisch gedaan. Iedereen ja. is razend enthousiast. Leuk. De krant schreef er ook heel goed over. Mooi zo. En uh, het was natuurlijk even wennen, want alles moest natuurlijk voor het eerst. De bar, ja. Ja. de techniek, alles nou, moest bij elkaar dat, komen. dat wou ik wel even zeggen. He, dat knap, want het hoor. gaat nu natuurlijk alleen over hoe het eruit ziet en hoe Hildering... Ja. Maar wat mij opvalt, viel... omdat je natuurlijk ook de oude... zeker nu je de oude situatie ook kent... hoe geweldig het licht- en geluidplan werkte. Ja. Ja. Echt, jongeren, ja, heel hè? belangrijk. En ja. ja. daar, daar heb ik ja. eigenlijk meer een beetje op gelet. Ja. Dat vond ik werkelijk fantastisch. Ja, dat, ik ben hebben ook ze goed heel gedaan. benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ik maar, geloof dat ene Stef dat doet, dus mijn complimenten. Het, uh, ja. het grappige is, dat ze ja. zijn nog eigenlijk nog niet eens officieel open. Hè, want het is de nee, op de 14 februari. We konden maar. Inderdaad, uh, jullie erover praten afgelopen ja. zaterdag. Met Gilles, Dus die waren al heel tevreden. Maar er zitten natuurlijk nog kleine kinderziektes. Tuurlijk. Dus ze hebben nog de tijd. Maar zaterdag is er alweer een uh, een voorstelling. Momentje, een voorstelling. Ja. Voor de kindertjes. Uh, van 4 plus. Theater de Krocht. Dat klinkt ook zo goed, hè? In plaats ja. van gebouwde ja. Krocht. Ja. Dat is van ja. ja. nooit de krocht. wat. Ik vind nu... Theater de Krocht veel ja. beter klinken. En dus aanstaande zondag van 3 uur tot kwart voor 3 tuinbazen en de kip die achter de schutting kwam wonen. Het is een muzikale, beeldende en absurd grappige familievoorstelling... over de angst voor het onbekende en het lef om toch over die schutting te kijken. Ja, ja, ja. ja dat is spannend, hè? Ja, dat is, ja spannend. dat is wel heel spannend, ja. De voorstelling wordt gespeeld door Dender Cartoon Theater. De acteurs Jasper en Ronald veranderen het gazon in een absurd slagveld... vol live muziek, fysiek spel, grappige cartoons... die ter plekke worden getekend. Dus ook ontzettend leuk, natuurlijk verwacht een speelse mix van theater en tekenfilm vol verrassingen. Een vrolijke schop onder de kont van de baasjes van deze wereld. Oh, wat leuk. Dus als je nieuwsgierig bent en je bent... 4 Plus is bijna iedereen. Ja, ja. ja. Ga erheen. Bijna iedereen. Ik mag, zelf, ik mag zelf ook niet klagen. Ik wil ook altijd weten wat er ja. op de straat gebeurt. En wat ik er weet daar, het wel. Ja. Juist ja. kijkt over menige schutting. Ik weet het Zo, ja. Echt, ja. Maar ga erheen. Dan kan je gelijk de kroeg zien. In ook maar dat een is zaterdag, hè? Aanstaande zaterdag om nee. drie uur. Nee, ah, vindt... ik zeg het ook maar verkeerd. Oh. Ik luid Bep wel met mijn lichtjes. Ja, oh. we gaan. We oh, gaan. Oh. We. Het is ja. zondag. Zondag! Oh, dan ga ik misschien kijken, want zaterdag uh, zit ik weer hier. Ben... Zondag 18. Ah, zondag 18. Waar moeten we er nog even inkomen, mensen in het, het nieuwe jaar? Het is om drie uur. Daga. En het <laughs> schijnt ook niet zo lang te zijn? Of uh, zijn er twee inloopmomenten? Nee, het is van drie van uur drie tot voor vier. Het is net onze spanningsboog. Ja. <laughs> en we zijn ook vier, plus, dus ja. Ja, ja zeker. Ruimschoots. Wij hebben zondagmiddag. Ons gedrag, zeker. Ja. Zondagmiddag weer wat te doen. Ja, jij goochelt ook met leeftijden. Net als mijn zoon. Die ging dan naar, uh, naar een film toe. En dat was dan uh, 16, plus, weet ja. je wel, boven de 16. Ja. En uh, dan ging hij zijn ticket kopen bij de Bali. En dan zei die mevrouw: uh, Hoe oud ben jij? Dus zei hij: Ja, ik word 17. Oh, dan is het goed. <laughs> Oh ja, hij heb je niks aan geloven. Hij was 14. Ja, maar hij, ja, hij zei, ja, ooit zou hij 17 geloven? worden. Nee. Nee. <laughs> nee, ik word zeventien. Nou, maar je doet ja. hier nog wat tips op ook in deze uitzendingen, vind je niet? Mensen ja. denken, mag, dan denk je: nee, mag dat? Moet ik even onthouden. Ja, maar dat gaat allemaal online tegenwoordig toch? Dat ja, reserveren. Ja. Dus daar wordt je niks meer, wordt niks meer gevraagd. Dus. Er wordt ons niks meer gevraagd. Nee. Nee. Zeg, in 20 ja? januari is er in het haventheater van IJmuiden... Ja? s'avonds om vijf uh, uur... Song Song Blue... Dat is een film gebaseerd op de waargebeurde verhaal... van twee muzikanten en pechvogels. gespeeld door Hugh Jackman en Kate Hudson. Die een bruisende Neil Diamond tribute band vormen. Waarmee ze willen bewijzen dat het nooit te laat is... om de liefde te vinden. En dat bewijzen ze ook. Het is nooit te laat om de liefde te vinden... en je dromen na te jagen. Haventheater Eemuiden. Um, de film... Song Song Blue. Nou hoorden we die niet nog net. En dat doet mij ook denken aan um, onze nieuwe bioscoop. In tegenwoordig heet het geloof ik Game State, ons circus theater. Mm -hmm. Houdt u daar alsjeblieft ook de publicaties van in de gaten? Want dat is weer Ja, echt. En het is ja. soms hele nieuwe films. Hele ja. nieuwe films doen ja. we ook mee aan Inderdaad. de filmhuisagenda. Ja. Dus er zijn ook. van wat in een antje de Ja. Hartstikke mooi. nou En dat is een ontzettend leuk theater. Laten we het stimuleren. Dus uh, zoek het niet al te ver. Kijk even wat er in Zandvoort in ons eigen filmtheater te doen is. Ja, zeker, zeker, yes. zeker. Maar ja, die Song Song Blue is wel een hele aparte film. En die man die dat speelt, het is echt net Neil Diamond. Ja, hij heeft precies dezelfde stem. Dat is echt niet te geloven. Mooi is dat, hè? Ja, ja. Oh, wacht, hij draait in Zandvoort ook, jongens. Is ons de favoriete luisteraar? Wacht is Ik ben een hele erg grote wacht, fan van Neil Diamond. Kwart voor zeven. Ja, wanneer? Ja. ja. Hey. Ja, George, je George, moet heen. George is een ja, Neil Diamond-fan. Ja, en dus en de... hij draait vanavond kwart voor zeven in Game Gamestate in Sandvort. Nou, ja. Ja, wat leuk. Zitten wij hier in de actualiteit of niet? Nou, of niet? Ja, en, en uh, na deze film komt uh, Hond en ik. En dat uh, is een komische feel-good film. En die, die, uh, die het leven, hij zet het leven van zijn nieuwe baasje Paul behoorlijk op zijn kop. dat hondje. Maar hij zorgt er ook voor dat Paul de liefde in het leven weer toelaat. Oh, dat is ook natuurlijk Eén. heel en romantisch. Teer -yorking, teer -yorking. En dat is allemaal vanavond in onze persoonlijke eigen bios in het voormalige zin. Ja. Eh, ja. State we nou. hoeven we helemaal niet naar IJmuiden te rijden. Helemaal niet. We blijven lekker thuis. en dan zeggen we blijven lekker thuis. Ik <laughs> <laughs> kan je kiezen. <laughs> om te kiezen moet je weten waaruit. <laughs> Over Rijmuiden gesproken. Uh, jullie weten dat uh, Charles verhuisd is hè, naar Rijmuiden. En ja, daarom is een... hij uh, hier gestopt bij de radio. Want ja. dat hij nou echt een eind verder weg woont. We hebben het over en... Charles Duif, uh, beste luisteraar. Ja, sorry, Charles Duif. Ja. Ja. hoorden we niet meer op onze radio. Nee, uh, nee zo is het. Maar um, ik, uh, ik hoorde laatst van hem. En toen uh, hoorde ik dat hij helemaal gek is van de uitvoering van Karsu. Hè, die de Turkse ja. Ja. zangeres. Uh, die zong op een keer bij uh, Max, geloof ik. Ja, A Wonderful Life. Hebben jullie het gezien? Ja. Nou, toen heb ik gezegd, hij vond dat zo wonderschoon. Hij was er zo van onder de indruk. Ik zeg, nou, dan gaan wij hem voor je draaien vrijdag. Ja. Daar is hij. Het allerliefste aan Charles, onze ja, vriend. Ja, met A Wonderful Life.